4 uur. Het NOS Journaal. Renate Evers. Een man uit Oostzaan moet terechtstaan voor de zware mishandeling van een inbreker in Amsterdam. De man hield vorig jaar november met vier anderen de wacht bij het Frans Otterstadion, omdat daar al vaker was ingebroken. Toen dat weer gebeurde, betrapte de vijfde inbreker. Die raakte zwaar gewond en ligt sinds het incident in coma. De 44-jarige verdachte die nu wordt vervolgd zat vorig jaar enige tijd vast na het incident. Wanneer de zaak tegen de man wordt behandeld door de rechtbank is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de vier anderen niet te vervolgen. Turkije heeft de ambassadeur van Rusland op het matje geroepen. Onderwerp van gesprek is het onderscheppen en gedwongen laten landen door Turkije... van een Syrisch passagiersvliegtuig gisteren in Ankara. Het toestel was onderweg van Moskou naar Damaskus. Turkije vermoedde dat het vliegtuig verdachte lading aan boord had. In Ankara werd het urenlang doorzocht... en volgens Turkse media is daarbij militaire apparatuur gevonden... Moskou reageerde ontstemd op het incident. Turkije zou het leven van Russische burgers in gevaar hebben gebracht. Ook Syrië is kwaad over de actie van Turkije. De regering in Damascus zegt dat de Turken zich schuldig hebben gemaakt aan piraterij. Een deel van de Tweede Kamer wil een brief van de informateurs over de afspraken... die VVD en PVDA al zouden hebben gemaakt in de formatie... Afgelopen tijd kwamen berichten in de media over akkoorden over onder meer het leenstelsel voor studenten, de weigerambtenaren en de winkeltijden. Het verzoek om een brief is een initiatief van de SP. Kamerlid van Bommel zei dat de Kamer ook over de informatie moet kunnen beschikken waarover de media kennelijk wel beschikken. De SP kreeg bijval van CDA, D66, GroenLinks en 50+. Plus. De VVD zei geen behoefte te hebben aan tussenrapportages. Premier Rutte ziet niets in het voorstel van de PVV... om president Knot van de Nederlandse Bank te ontslaan. Volgens het PVV-kamerlid Matlener heeft Knot de belangen van Nederland verkwanseld... door in te stemmen met het besluit van de Europese Centrale Bank... om Griekse staatsobligaties op te kopen. Rutte benadrukte dat de bankpresident onafhankelijk is.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 De man schoot in mei vorig jaar in Helmond zijn twintig-jarige ex-vriendin dood. Vier dagen later reed hij naar Zwijndrecht... waar hij een andere ex-vriendin, haar zus en haar moeder doodde. Hij schoot ook op de vader van het gezin, maar die overleefde de schietpartij. B heeft bekend dat hij betrokken was bij de schietpartijen... maar hij ontkent dat hij zijn daden heeft gepland. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij kampt met een persoonlijkheidsstoornis.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 ANRB-verkeersinformatie. 20 files, bij elkaar zo'n 70 kilometer. De meeste files staan rond Rotterdam. De problemen zien we nu vooral bij Breda. Want daar zijn twee ongelukken gebeurd. Op de A27 van Breda naar Utrecht. Bij knopend sint Bos, Daar is de rechterrijstrook dicht. En dat betekent dat de A58 vastloopt. Van Breda naar Tilburg. Voor knopend sint Bos staat 5 kilometer. Aan de andere kant is toevallig ook een ongeluk gebeurd. Van Tilburg naar Breda. Daar staat voor knopend Galder 5 kilometer. Twee rijstroken zijn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 Wie u net hoorde is Lotte Ragut van RTL. Zij is nieuw in ons panel, ons eigen politieke panel. En Jaap Janssen zit er ook al. Hij is politiek redacteur van Pauw en Witteman. Goedemiddag, wij gaan zo uitgebreid met jullie praten. Maar laten we eerst even luisteren met z'n allen... naar onze derde gast hier in de studio. En dat is Fred Stroobans, onze eigen Fred, mag ik zeggen. Hij is voor Villa VPRO, onze man in Brussel en Straatsburg. Maar nu even in Den Haag, want er was vandaag een debat, het is nog bezig, met premier Rutte over de eurotop. Mm -hmm. Ik geloof de 4 miljoenste, oh, ste de uh, zo. Dat ja. is ook goed. Die is dinsdag, die eurotop. Fred, even heel kort waar die top over gaat... Nou komt een soort uh, tussentijdsrapport uh, over alles uh, oh. van van, uh, van Rompuy. Ja, maar het is een tussentijdsrapport. Mm -hmm. uh, uh, je mag niet vergeten, want heel veel mensen, het is heel ingewikkeld hè, hoe dat Europa bestuurd wordt. Hè. Dat, daarom dat misschien alles anders moet uh, in de, in Daar de gaat toekomst. Het ook over, ja, Herman van Rompuy, uh, hij is de president, ja, president van, van Europa, Europa, maar eigenlijk is hij de voorzitter van de club van regeringsleiders. Ja. En uh, iedereen denkt, ja, die hebben heel veel te zeggen. Dat klopt wel, hè, omdat zij uh, in principe moeten zij de toekomst bepalen van Europa... moeten zij de hele tijd met ideeën komen, een beetje aansturen. Hè. Ideologisch, nieuwe ideeën en dergelijke vergezichten ook. Hè, vooral dat. En, dat gaat, en dat, gaat dus, dat gaat in de nabije toekomst heel erg gebeuren. Maar zij zijn eigenlijk niet betrokken bij dat uh, wetgevende uh, spel in Europa. Want dat doet het Europese parlement... En dat doen die vakministers. Het gaat geen week voorbij of er zit wel een Nederlandse minister... ergens uh, in Brussel met zijn collega's uh, te onderhandelen. Maar dus die van Rompuy die verzamelt ideeën de hele tijd... voor de toekomst van Europa. Mm -hmm. Daar brengt u nu uh, volgende week een, een tussentijds rapport over uit. En daar mag iedereen dan weer vrij over praten. Hij komt ook met uh, twee uh, nieuwe ideeën. Of er geen uh, apart budget bijvoorbeeld moet komen uh, voor de eurozone. De uh, landen die de euromunt hebben? Ja. ja, dus voor de eurozone, voor die 17 landen die de euro uh, hebben. Daarnet uh, zei zijn het debat hier uh, premier Rutte dat hij daar heel veel vragen bij heeft... Maar hij niet alleen, iedereen heeft daar uh, veel vragen mm -hmm. bij. Hè, van wie gaat er over dat budget ga, uh, gaan? Gaat dat budget bovenop het bestaan, op de bestaande begroting komen uh, van de EU? Nou ja, te, te zal over maar dat, zijn de, worden. dat zijn allemaal de maar details. Thuis. Ja, even, even de politiek. Ja. Dit is het eerste debat uh, van, van, uh, over Europa, waarbij Rutte niet meer in zijn nek geheigd nee. wordt door de PVV. Maakte dat verschil? Het lijkt ja. me van wel. En, en geef eens een paar voorbeelden waar je dat kunt merken. Nou, het, euh, laat ons het gewoon het, het bankentoezicht hè, euh, nemen, de BankenUnie ook. Hè, want Er mm -hmm. zou dan een Europees uh, toezichthouder moeten komen die over de 6.000 banken die er in Europa zijn uh, gaat. Um, daarbij zitten zit ook twee uh, andere belangrijke uh, dingen, hè, dat is um, een depositobescherming voor spaarcenten in heel Europa. En daar zit uh, ook bij dat de banken in de toekomst... eigenlijk zelf moeten gaan opdraaien voor een mogelijk bankroet. Dat dat niet telkens en opnieuw okay, maar op is... het konto komt van de belastingbetaler. Mm. Nou, Rutte staat daar blijkbaar het nu helemaal achter. Uh, hij zei dat, uh, dat daar heel veel voor te pleiten valt. Het enige wat hij zei, geen kalenderfixatie. Wat uh, is dat? Nou ja, dat hij zich niet wil laten vastpinnen op een datum. We, gaan het maar doen, dat maar hoeft... we zeggen lekker niet wanneer. Dat hoeft ook helemaal niet, want de, die vertrekknop die wordt pas op 1 januari 2013 ingedrukt. En dat ding, uh, dan gaan ze daarover nadenken. En dan pas in 2014 weten we hoe ver we staan. Ja. Dus uh, Rutte en ook het hele Nederlandse nieuwe kabinet heeft uh, tijd genoeg. Maar het is wel belangrijk dat uh, Rutte nu te kennen heeft dat hij daar eigenlijk volledig uh, achter staat. En zei... Het moet er zo snel mogelijk komen. Alleen stap voor stap. Nou, dat vind ik een hele mooie. Hey, en is het niet heel belangrijk, <laughs> ja. Fred, dat uh, omdat hij die eurosceptische PVV niet meer in zijn nek heeft... dat hij in Europa hetzelfde kan zeggen als in ja, Nederland en dat andersom... Dat, en dat onze ongeloofwaardigheid daarop toeneemt? Ja, Alexander Pechtold zei dus uh, letterlijk uh, vanmiddag dat ik hier... Hij zei van, ik zie hier een demissionair premier die de ketenen heeft afgeworpen. Nou ja, uh, de, uh, Rutte heel sympathiek ontkent uh, dit alles. Uh, dat Pechtold heeft het in het verleden helemaal verkeerd begrepen, want hij heeft zich nooit uh, onder druk uh, laten zetten, of course, uh, uh, door de PVV. Maar uh, wat vooral in, in Brussel, denk ik, heel belangrijk is, en, en wat men echt beu aan het worden was in Brussel, is dat er binnen kamers natuurlijk, door al die Nederlandse ministers die daar zitten, of op de Europese Raad, door een premier Rutte die daar zit, iets anders gezegd uh, werd dan, uh, dan hier in, in Den Haag. En misschien achter gesloten deuren, uh, was Rutte uh, veel dichter bij zijn huidige standpunt van vandaag. Maar dat kon je natuurlijk hier in de Tweede Kamer... of hier in Den Haag ja. uh, nooit op dezelfde manier zeggen. Lotte Ragut, we konden het al aan. Politiek verslaggever van RTL Nieuws. Uh, uh, je hebt ook dat debat, uh, althans voor een deel, gevolgd. Zag jij ook een bevrijde premier Rutte uh, over Europa praten? Nou, Je zag wel een andere premier, vond ik. Hij was, uh, nou, was wat ja, hij leek wel een beetje opgelucht. Maar dat is natuurlijk ook wat wij erin lezen. Maar je kan je wel voorstellen, uh, toen bijvoorbeeld met Polen-meldpunt... Er was heel veel kritiek over van onze Europese andere Europese landen. Ja, als je dat gedoe allemaal niet meer hebt... dan lijkt mij dat als Mark Rutte zei er wel een bevrijding... als je dan Europa weer ingaat. Ja. Je zit op dezelfde route als de PvdA. De PvdA alleen... Die willen misschien nog wel wat verder gaan. En uh, ja voor hem is dat natuurlijk wel fijn. Maar ja, wij zaten natuurlijk ook allemaal een beetje te wachten... van wat gaat Rutte zeggen over Griekenland? Mm -hmm. Dus ja. jullie kunnen het Carré-debat uh, tijdens de campagne nog wel herinneren. Geen dat... cent meer. Geen cent. Afspraak mm -hmm. is afspraak. Er gaat geen cent meer naar Griekenland. En vandaag had je Christine Lagarde van IMF. Die zei van um, die Grieken, we moeten ze extra tijd geven. Nou, we weten allemaal extra tijd. Dat kost centen. Ja. En dat wil Rutte niet. Maar ja, hij wilde vandaag echt niks zeggen. Hij zei alleen maar, we wachten op de trojka. Dat, dat was het toverwoord van Maar nee, Hij zegt dus niet meer op voorhand uh, geen cent? Nee, helemaal niet meer. Dat nee. wilde hij ook niet herhalen. Want Barry Matlener van de PVV die probeerde hem wel echt uh, uit te dagen. En ook alles ja. aan de pecht. Want van, nou ja, uh, de hele campagne loopt u te roepen van uh, geen cent naar die Grieken. En uh, geen, we, ja. uh, we schelden geen schulden kwijt. Allemaal niks. Maar ja, daar hoorde hij helemaal niks uh, over. Over. Dus dat was ja, wel opvallend. Ja, het grappige was in het RTL-debat dat Rutte nog een rode knop waar hij op kon drukken als het hierover ging. Ja, die rode knop had hij vandaag in de Tweede Kamer niet. Nee, ja. die was weg. Ja. Maar wat ik vond het wel opvallend ook. Want de jager, de minister van Financiën, die heeft wel gezegd over Griekenland, uh, volgens mij was vorige week: van. Uh, het kwijtschelden van uh, schulden aan de Grieken... dat moeten we niet doen, daar moeten we niet aan gaan beginnen. En dat is wel dat Rutte dat vandaag ook niet wilde doen. Ja, zeggen. maar dat is dan de rolverdeling, hè? Uh, de minister van Financiën is meestal de bad cop. Ja, maar je kan ja. zeggen... Omdat en Rutte hij, moet dan Rutte, de compromissen sluiten. Ja, omdat Rutte zich zo hard heeft uitgelaten... tijdens de campagne over Griekenland. Maar ja, dat lijkt allemaal vergeten en dat lijkt al jaren geleden. Maar Jan, uh, ja, Beyonce, kun je zover gaan om te zeggen... dat hij allemaal hamert op het feit... ik wacht op de trojka als de trojka komt met... ja, we gaan toch die schuld saneren en er moet meer geld in, et cetera, dat hij dat dan ook gaat volgen? Of mag je dat er niet in lezen? Nou, het ligt wel voor de hand dat het advies waar de trojka mee komt... of althans de Gevolgd basis werd. voor het nieuwe beleid dat dat wel uh, grotendeels gevolgd wordt. Zeker als uh, Merkel daar positief tegenover staat. Ja. Want Merkel is toch wel degene die de doorslag heeft in Europa op dit moment. En bovendien heeft hij zo meteen wel een coalitiepartner... die best zover wil gaan, namelijk de Partij van de Arbeid. En die zeiden dat vandaag ook in het debat. Want uh, Plasterk zegt, als de Grieken extra tijd nodig hebben... dan uh, krijgen ze dat. Maar ja, ik denk dat we met z'n allen... Hij, Rutte ontkomt het toch eigenlijk bijna niet aan... als er straks de, als straks de conclusie van de trojka is... Dat, om extra tijd te geven dat, we, dat ze dat dan ook zullen krijgen. Ja, ja. nee, dat is bijna... Dan. Ja, ja. Maar er komt een moment dat hij toch een keer uh, blijvend gepest gaat worden... door de andere partijen. Van zeg nou een keer dat je ergens op teruggekomen bent. Zeg het nou gewoon. Dat moment moet toch een keer komen. Het zal voor hem toch ook bevrijdend zijn? Ja, nee, dat zal dan vooral uh, de oppositie SP en D66... die zullen vanuit hele andere hoeken ja. dat inderdaad... Uh, hem gaan Oké, okay. Laten we het over de formatie hebben. Uh, dinsdag kwam er een ANP-bericht naar buiten. En de ministersposten zouden zijn verdeeld. Volgens mij moet je die berichten altijd met een korrel zout nemen. Maar... Maar het, is, het, het ziet er hartstikke concreet uit, uh, uh, jullie mening. Uh, premier Rutte blijft premier. Nou, dat weer... ik dat, uh, dat, dat dat, dat, niet niets uh, aan. <laughs> en de VVD krijgt naar verwachting dan uh, volksgezondheid, veiligheid, justitie, infrastructuur, defensie, economische zaken. En de PvdA, de rest, financiën, sociale zaken, binnenlandse zaken, buitenlandse zaken en onderwijs. Lotte, hoe uh, serieus moet je dit nou nemen? Of kan dat, is het zo? Of kan dat allemaal nog veranderen? Ja, volgens mij is, uh, zou zo'n lijstje heus wel kunnen kloppen. Weet je? je hoort ook allemaal geluiden daarover. Maar ik vind het toch altijd wel een beetje gevaarlijk. Want je merkt toch altijd, op het, dat is bij andere formaties ook geweest... dat op het laatste moment toch wel weer wat kan veranderen. En dat is met die namen allemaal ook zo. Okay, nog wel een keer met uh, toen PvdA wilde gaan regeren dat Mariette Hamer al bijna ja. in de auto naar onderweg was naar het ministerie van het Onderwijs. En toen nog werd gebeld. Nee, het is Sharon Dijksma geworden. Dus altijd wel een beetje lastig. Ai, ai. maar dit zou Sterker nog, El, ik denk nou, dat Els Borst, uh, die, die werd later minister voor D66-volksgezondheid, is ooit door Jacques Wallagen van de PvdA gebeld of zij niet geïnteresseerd was in een ministerschap voor het PvdA... dan zei ze, ik zou best wel als minister willen worden... maar ik ben lid van D66. Ja. <lacht> <lacht> dat soort foutjes worden dan gemaakt. En nu gaat het over maar, de... Oh, oh, dit zijn al de departementen, maar dan gaat het ook over de poppetjes. En nou schijnt het zo te zijn dat het invullen van de namen bij de VVD... dat dat makkelijker is dan voor de nou, Partij van Arbeid. Nou, dat is zo. Nee, niet zo. Kijk, er gaat één ding aan vooraf. Uh, je hebt een aantal kandidaten... en die zijn eigenlijk geschikt voor meerdere departementen. Dus daar kun je een beetje mee schuiven. Het probleem is ook, de VVD heeft bijvoorbeeld uh, is, heeft nu so so, Henk Kamp op sociale zaken. Nou, iedereen gaat er wel vanuit dat Henk Kamp terugkomt. Alleen sociale zaken is in het plaatje naar de uh, P van de A verschoven. Ja. Want het, uh, het plaatje wat de uh, ANP een paar dagen geleden had... Uh, dat was eigenlijk het, het precies hetzelfde plaatje... wat ik achter in mijn notitieblokje al ruim een week heb staan. Ja. Dus dat klopte exact. Is het van jou? Ik, <laughs> ik weet niet waar het ANP het vandaan heeft. Overigens, als het ANP daar een bericht van maakt... dan dan is het ook wel redelijk zeker, want de ANP is heel voorzichtig daarin. Um, maar je hebt dus een aantal mensen die kunnen op meerdere posten. Uh, je hebt een aantal mensen die zijn eigenlijk voor één bepaalde post heel geschikt. Bijvoorbeeld Hans van Baalen van de VVD. En ja, zou je zeggen, die, die kan naar buitenlandse zakken, maar die, buitenlandse zakken gaat naar de PvdA. Um, Daarmee is de VVD ook wel meteen van het probleem Rosenthal af. Ja, die komt dan nou, niet, niet, niet terug. Want, ja, uh, nee, natuurlijk wel. Ja, de meest waarschijnlijke ik. voor Buitenlandse Zaken uh, die op het lijstje van uh, Samsung staat is ja. uh, Timmermans. Ja. Um, en dat betekent, omdat je ook evenwichten moet zoeken in de blokken, dat Defensie ook in, op buitenland terrein naar, naar VVD gaat. Nou, en daar zou Hans van Balen ook heel erg geschikt voor zijn. Maar daar zitten ze met het probleem dat bijvoorbeeld. Henk Kamp die moet nog ergens geplaatst worden. Nou heeft hij al op Defensie gezeten. En ik hoor wel dat hij eigenlijk niet terug wil naar Defensie. Dus voor Henk Kamp moet dan een andere plek gezocht worden. Dat zou bijvoorbeeld economische zaken Want hij wil weer zijn. graag terug minister worden. Dat is in dat, ieder geval zeker. Dat is wel het verhaal. Ja. Uh, en ik hoor zelfs dat um, de VVD houdt een aantal posten. Dus ze kunnen in principe die ministers, bijvoorbeeld de Schippers op Volksgezondheid, kunnen gewoon ja. doorgaan. Ja. Uh, maar dat bijvoorbeeld Melanie Schultz van uh, infrastructuur en, en milieu... Ja. Je um, weet het zelf nog niet, hè? Dat hij ook wel beschikbaar zou zijn voor een andere post. Dus oh. zelfs zij zou nog naar uh, Defensie kunnen gaan. Dus eigenlijk bij de, bij de VVD is het beeld een beetje... dat de helft van de posten nog invulbaar is met mensen voor, die we nu al kennen. Wat, alleen konine, alleen we die wat voor konijnen uit de hoed heeft de Partij van de Arbeid, heb jij gehoord? Uh, nou, buitenlandse Zaken is dus duidelijk uh, Timmermans. Uh, daar is ook heel interessant dat er een aantal mensen zijn... die eigenlijk wel uh, vicepremier zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld Dijsselbloem is nu de medeonderhandelaar... Uh, aan de van a kant uh, die werd altijd wel gezien als minister van Onderwijs... want hij heeft ook een groot rapport geschreven met de Kamercommissie... over hoe kan het beter in het onderwijs. Uh, maar die man weet ook zoveel van alle andere beleidslijnen dat hij nu op, uh, in het waterverfplaatje van Samsung op uh, Financiën staat. Ja. En dan denk je van, is er, is er voor Ronald Plasterk nog plaats? Nou, die is natuurlijk minister van Onderwijs geweest... Mm -hmm. Uh, maar daar heeft de PvdA een vrouw voor bedacht. Dat is Jet Bussemaker. Die is nu oh ja. rector van de Hoogschool van Amsterdam. En eerste Kamerlid. Of, Als, uh, sorry, lid van de SER. Uh, is um, al een staatssecretaris um, geweest. En staatssecretaris van Volksgezondheid. Ja. is heel goed met grote, uh, enorme bedragen... Uh, die gaan natuurlijk in het, uh... hoe bedoel je <laughs> in het... heel goed met grote bedragen? groegeluk. <laughs> ja, ik bedoel begrotingsklaas. Begrotingsklaas. Oké. Verstandig. Onderwijs is natuurlijk een heel ingewikkeld ja. departement met heel veel geldstromen. Maar je dus, zou bussen maken ook goed. nog naar sociale Plotten. zaken kunnen doen, want als hij, uh, Samson heeft zich natuurlijk wel, uh, ja. toen in die nieuwsuuruitzending was dat volgens mij met Rutte heeft hij gezegd dat de helft uh, vrouw moet zijn, dat hij ja, wel ja. drie vrouwen ja, is, en drie mannen. Dat is ook mannen. Ook een puntje. Uh, dat gaat waarschijnlijk de partij van Abbe niet lukken, de helft vrouw. Want praatje... Maar dat kan die bijna niet maken als je dat zo nee, stellig zegt. Maar dat kan zegt, dan weer ze... gecompenseerd worden met, met meer vrouwen als staatssecretaris. Nou. Ja. Um, uh, uh, Moet er wel een de... goed verhaal bij hebben hoor. Ja, dat vind ik wel. Ja, ja. Als je ja. zo stellig gaat zeggen en dan ook nog ja. tegen Mark Rutte gaat zeggen van... Uh, ik verwacht dat jij dat ook doet, dan kan je bijna er toch niet meer op terugkomen. Nee, ja. Ja. Hey, want, ja? Ja, als ik het nog even af mag maken, want we hebben dus... Mm -hmm. de, de eerste vrouw die ik noem bij het PvdA is uh, Jet Bussemaker op onderwijs. Ja. De tweede, uh, dat wordt waarschijnlijk een nieuwe minister... voor internationale samenwerking. Dat is een soort combinatie van ontwikkelingssamenwerking en handel. handel. Koenders. Handel. Mevrouw Koenders, ja. Koenders. Als Koenders een vrouw was geweest, uitstekend. <laughs> uh, maar daar zoeken ze nog iemand voor. En de, ja, de, de, woorden, de meest onwaarschijnlijke namen hoor je dan soms. Uh, dus dit is ook de minst waarschijnlijke in mijn lijstje. Dat is uh, Ploumen. Uh, Lilian de van Malme, de voorzitter van de Gielang PvdA. voorzitter van de PvdA geweest... heeft zichzelf wel een beetje onmogelijk gemaakt... door Cohen eigenlijk als eerste af te serveren. Ja. Ja. Nou, is dat is later heel onhandig gedaan. En ja. ook zo'n nee, goede daar voorzitter. Dat was daarna heel veel Dus zijn ze ook nog andere namen aan het overwegen. en van die namen is uh, Monika si Zij is directeur van de Via die Bekman stichting. Mm -hmm. En ze heeft vroeger... Wetenschappelijk uh, instituut van de ja. PvdA. En ook meegeschreven aan het verkiezen. Programma. Ja, en ze, heeft ook vroeger, en ze, ze ja. doet een heel vernieuwingsproject. Uh, dus uh, hoe moet PvdA de komende 10, 20 ja. jaar de wereld inkijken? En ze heeft vroeger ook internationale politieke ja, economie ja. gedoseerd. Het ja. dus zou ze een fris er nieuw er... geluid ja. zijn. Ja. Ik wil eventjes naar de sfeer hier, hierover. In het Ik wilde nog, nog even een, een verrassing horen. Ja, nou ja, daar komen we. Ja, dat want... zijn allemaal namen die we kennen. Ik wil iets leuks horen. Want had over sociale zaken Het zou ook bij het kunnen zijn... Uh, maar daar is uh, een buitenstaander voor, uh, ja. voor gereserveerd. En dat is? Dat uh, wordt uh, naar alle waarschijnlijkheid Lodewijk Asscher. Die is nu wethouder van, uh, van onderwijs en financiën in Amsterdam. En die zou... Uh, uh, Nooit uh, uh, weggaan uh, daar? Ja, die zou uh, ten koste van maar alles grote wethouderschap Maar nou, Je afmaken. moet even opletten. Als je Lodewijk Asscher uh, terugspoelt de afgelopen drie maanden... als een quoteje over dit soort vragen... meestal zegt iemand anders niet aan de orde... Uh, hij zei nu, dit is nu niet aan de orde. En als een politicus nu erbij zegt, ja, dan is er ja. iets aan de hand. Dan houdt hij ergens een keertje een achterdeurtje Lott. open. Nou ja, en, ik vraag en, me en, zo af met Asje. Weet je, op zich dat is natuurlijk een hartstikke goede politicus. Hè. Dat is in Amsterdam binnen de PvdA zeer gewaardeerd. Maar hoe zou het nou zijn als je Diederik Samson bent... en je haalt je grootste rivaal binnen? Mm -hmm. Wat nou als die mannen daar nou zo nou fantastisch ja, dus gaat doen? Dat geeft aan dat er, er is niet alleen enorm vertrouwen... tussen Partij van de Arbeid en VVD blijkbaar... Uh, maar ook uh, in de Partij van de Arbeid zelf, dat je je grootste uh, concurrent eigenlijk binnenhaalt, tegen de borst drukt. Sterker nog, in het plaatje wat nu overwogen wordt, wordt hij ook de vieze minister-president. En dat is wel een groot risico, ja. maar tegelijkertijd ook een heel, heel hele... Stoere sprong van Samson. Ja, um, zojuist komt binnenlopen Jesse Klaver van GroenLinks. Ik heb nog één heel klein vraagje aan Lotte. Vroeger was het zo, in de jaren zeventig... bijvoorbeeld bij de, het zogenaamde kabinet, de L 2 wat er natuurlijk nooit kwam. Dan sloot men, men elkaar uit. Dan sloten mensen andere mensen uit. Van, met die ga ik never, nooit. Deze sfeer is er nou niet, hè? Nee, dat, is ook, dat hebben wij ook gehoord wel binnen de formatie. Dat ze wel hebben gezegd van... we gaan niet uh, zulke veto's over elkaars uh, mensen ja. leggen. Dus dat, als ze dat ook echt volhouden, dan gaat dat ook niet gebeuren. Nee. Laten ja, maar, maar, we dan... Mag ik er nog één laatste ding ja. aan toevoegen? Heel kort, want dat geeft ook het vertrouwen aan wat ze in elkaar hebben... Uh, in beginsel zullen alle staatssecretarissen die toegevoegd worden aan ministers van dezelfde partij zijn als die minister. Eigenlijk wat we nu al zien bij opstelten van de VVD en teven van de VVD. Ja. En die twee zullen overigens ook Maar dan op heb je al meteen een uitzondering doorgaan. bij financiën bijvoorbeeld. Ja. Want daar krijgen dan de P van de A-ministers en Wekers blijft naar alle waarschijnlijkheid ja. gewoon zitten. Nee, in dit idee niet. Nee? In dit idee zou Wekers misschien bijvoorbeeld naar economische zaken kunnen hmm. gaan als minister. Ja. Oké, okay, dus een okay. departement in, het han in de handen dan van één partij. Ja. Jesse Klaver, GroenLinks. Waar zullen we het met jou eens over gaan hebben? Nou, nou, ik vond het over Asje wel heel interessant. <laughs> Ja. Nou, maar ik vind het juist van, van, ik zou het van heel erg veel kracht getuigen, ja. vinden getuigen als Tiederik Samson, dus je noemt een grote concurrent, of, om, om, om die aan te stellen in je kabinet. Hè. Hij maakt er een, soort van, een, een team of rivals van, ja. de beste ja. mensen die je bij elkaar zoekt. Ik vind dat juist een, een teken van leiderschap en ik denk mm -hmm. juist dat het zijn leiderschap zal versterken in plaats van verzwakken. Ja. Mm. Oké, okay. um, het parool, daar stond gisteren een samenvattend stuk over de gebeurtenissen, om het maar even neutraal te zeggen, jullie partij. We weten behoorlijk... dat in Ierland ook alweer? Uh, meltdown? Nee, de, de, de vreselijke burgeroorlog, noemden ze daar? The Troubles. The Troubles. The Troubles, ja. Nou, We, nou, vind we kennen uilig. het verhaal. We, we, we, we, we weten het verhaal. Het hele bestuur is opgestapt, uh, Sappers is opgestapt uh, daarvoor. Uh, André van Es, die de zaak weer zou moeten uitzoeken, et cetera... is ook opgestapt, want die zou bevooroordeeld zijn... Uh, hoe is de sfeer bij jullie? Nou, de sfeer is wel eens beter geweest, maar hier, uh, de, we zijn gewoon aan het werk. Ik bedoel, ik kom net uit het debat over de Europese top. Ja. Uh, Europa staat in brand. Dus we hebben het er net uitgebreid over gehad. Ja. Ja. We, zijn, uh, ja, we, we zijn het gewoon weer we zijn gewoon, we zijn in werken. Maar jullie staan ook in brand aan het werk. en dat houdt jullie ook bezig. Ja, natuurlijk houdt je dat ook bezig. Maar ik ja. denk dat het allerbelangrijkste is als politieke partij. Weet je, de afgelopen tijd krijg ik heel veel vragen. Uh, mensen die zeggen: Geek, ah, Jesse, Jesse, hoe hou je dat vol? Of wat, wat, wat, wat gebeurt er allemaal en wat nou, doet dat nou met hoe jou? Hoe hou je het vol? Een relevante vraag zeg. Nou ja, nou, dat is een ja. zeer relevante vraag. En ik heb daar eigenlijk maar één antwoord op. Ik zeg altijd ik heb geen werk, het is, het, is geen, het is geen baan, het is een ambt wat je bekleedt. En de kiezer die heeft er geen zak mee te maken of ik me nou goed voel of slecht voel of wat voor gedoe het tegen je partij is. Je bent volksvertegenwoordiger en dat vak moet je zo goed mogelijk nee. uitvoeren. En dat is, de, dat is de sfeer die bij ons nee, in de fractie heerst. maar waar men wel recht op heeft, de kiezers en de leden, ja. en zeker de leden, dat is, waar gaat het nu naartoe uh, om te beginnen? Wie heeft nu eigenlijk het voortouw? Wie heeft nu eigenlijk de macht? Is dat, dat die adviesgroep waar Margit Jongerius in zit, die op de partij raad het woord voerde. Of is het Nel van Dijk inmiddels? Of is het Nel van Dijk die de taak van Van Es over, over, overneemt? Of is, is het dat, dat informele groepje van wethouders van grote steden die met hun partners eigenlijk het politbureau van GroenLinks uitmaken? Nou, Ik, ik, ik, ik denk dat het dat een klein beetje overschat is en dat ook echt wat te veel eer doet aan deze, uh, aan, aan deze wethouders alsof, ze, hè, alsof daar uh, alles gebeurt. Nee, GroenLinks is niet een partij, niet een partij waar je zegt, daar ligt op één plaats de macht. Dat is altijd verdeeld geweest, tussen de fracties ja. en tussen het partijbestuur. Nou, Heel praktisch, op dit moment is er geen partijbestuur. Dan is het volgens de statuten dat de, de, de toezichtsraad neemt dan tijdelijk die taken waar. En die zijn ze proberen zo snel mogelijk. Dus die raad waar ik net over had. De toezichtsraad die proberen zo snel mogelijk weer uh, een nieuw bestuur aan te trekken. Ja, Jansen, uh, uh, als je dit allemaal zo gezien hebt en, en nu Jesse Klaver ook hoort. Uh, denk jij dat deze. Ik, ik ga niet zeggen zelfdestructie, maar deze implosie van de partij. Uh, dat ze daar nog over opkomen? Ja, in theorie kan het. Je hebt D66 ook gezien. Die hadden drie zetels na veel intern gedoe. Zijn bij de volgende verkiezingen op tien uitgekomen. Inmiddels staan ze op twaalf. Klein dus verschil. In theorie is het mogelijk. Dat, uh, maar nou. dat gaat over het zetelaantal. Dan hebben we het niet over het gedoe waar niemand om gevraagd heeft natuurlijk. En meneer Klaver ook niet in die partij. Nee. Het lijkt alsof uh, na elk overleg er weer eens iemand opstapt of er een, of er een deel van de partij omvalt. Ja, nou ja, het, je, kunt ook, je zou ook kunnen redeneren van... Uh, doe maar in één keer alle shit. En iedereen die nog iets op zijn lever heeft, breng het maar naar buiten. Mm. Want dan zijn we er over een ja, maand vanaf... en dan kan GroenLinks ja. uh, weer met schone lijn beginnen. Lotte, je hoort ook wel te zeggen van... die partij die komt er bovenop. Waarom? Om twee redenen. Hun thema groen, uh, duurzaamheid, et, et, et cetera. Dat zal de komende tientallen jaren een topic blijven. En de partij is ingebed in een heel groot keten... van Europese groene organisaties. Nou, ik weet het niet, want bijvoorbeeld dat thema duurzaamheid... elke partij heeft dat nu toch? Hmm. Weet je, ik ken geen één partij die dat niet... Uh, weet je, ze hebben het allemaal, ja, de PVV, de PVV het niet... Het maar de rest ja. is allemaal uh, hartstikke groen uh, daarmee bezig. Dus ik weet niet, ik denk wel dat GroenLinks echt wel een groot probleem heeft. Want wat Jaap net zegt, van, nou, doe alle ellende maar in één keer. Was het maar zo, was het maar een maand geweest. Sinds wanneer is het dat, uh, dat dit is begonnen? Weet je, het, het loopt al hele tijden met Tovik Dibi, met dat met het lijsttrekkers, met die verkiezingen. Nou ja, eigenlijk is het al begonnen twee met weken nadat Femke Alsmann ja, getrokken was. Nou, hoe dat is gegaan, weet je, dat is ook allemaal niet goed. Ik vind echt dat die partij, de partij, die helpt zichzelf echt wel. Ja, die dus ze doen het helemaal zelf in de, de vernieling ja. in. En ik vraag me ook af dat als ik gisteren ook dat stuk in het Parool lees... want kijk, zoals Jesse Klaver... die wordt gezien als een van de mensen van de toekomst... en die wordt daar echt even in zo'n zinnetje... door Weggezet, die wethouders ja. die volgens mij... ja, ik weet niet waar jouw vrouw werkt... maar misschien is <lacht> ze ook naar GroenLinks... want dan heb je nog een kans... Maar iedereen uh, wordt zo weggezet. En ja, ook dat jij zo inwisselbaar zou kunnen zijn. Uh, dat je zo Als de 60'er. Denk... Jesse, ja. ja. he? het is jammer ja. dat je laat bent binnengekomen. Want we hebben niet heel veel meer. Maar uh, ja. de vraag ook naar jou. Komen jullie hier bovenop? En zo, ja, op welke manier en wat voor partij dan? Wat ja. wordt jullie topic? Groen Ik, heeft iedereen al. Nou, groen heeft niet iedereen. Groen, iedereen heeft het erover. Maar in de kern een groene partij. Volgens mij is dat GroenLinks. Groen gaat namelijk veel meer over. Uh, gaat niet alleen over de bloemetjes en de bijtjes. Maar gaat over de, een duurzame economie. Hoe wil je die inrichten? Dat betekent ook voor durven. Te zeggen van ja, een groene economie betekent ook een lagere economische groei. Maar de kritiek is nou juist het. dat jullie het steeds maar minder vaak is... over groen hebben, en hebben... meer over li liberalisering van allerlei dingen. Nou, we hebben het deze we hebben het onder andere in de campagne heel veel over, juist heel veel over groen gehad, meer dan, uh, meer dan ooit. En ja, er worden allerlei dingen geschreven uh, in de kranten. Volgens mij is één les, daar moet je volgens mij niet te veel van aantrekken uh, als politicus. En zeker niet als je politicus. Je ziet er ook helemaal niet getoormanteerd uit. Nee, met taak, nee dat ben ik ook niet. Dus uh, ook als politicus van GroenLinks moet je daar uh, uh, geen, je moet je daar van, niet mee. Ik uh, heb opgelucht dat. Uh, sap nu weg is en dat van nee. ooi ik nu en dat denk je dat dat de rust wel weer zal herstellen? Nou, het is ik ben niet opgelucht dat er nu mensen weg zijn, maar ik ben wel heel blij dat we nu dat Bram fractievoorzitter is geworden en zo dadelijk staat hij weer in de plenaire zaal en op zijn zijn speech heeft hij een mooie motie aangenomen weten hmm. te krijgen die minister Leers dwingt om de regels rondom gezinsmigratie aan te, uh, aan te pakken en aan te passen. Maar even, Dat doet hij niet. vanmiddag even gaat hij te... gewoon een tweede motie ja, aan krijgen. Maar even doorgaan op wat, Dat Jaap, op wat Jaap er net zei. Hebben we nu het laatste van alle shit gezien bij GroenLinks? Ik mag hopen van wel. Ja, hm. jij wilde nog oh, een kort. je ook veel drogredeneringen, want ik was op de partijraad... en dan hoorde ik Judith Sargentini, de leider in het Europese parlement, ja. zeggen... ja, nee, wij hebben veel toekomst, want wij zijn ook een grote Europese stroming. Maar ja. je hebt ook... Uh, de, grote, de grootste fractie in Europa zijn de ChristenDemocraten. Ja. En die zijn niet in elk land vertegenwoordigd. De liberalen, die nog iets groter zijn dan de groenen... zijn ook niet in elk land vertegenwoordigd. Dus het is ja. geen vaste regel. Nee, ik bedoel, laten we Tot volgens, mij, slot. Is, volgens mij is dat geen vaste regel. Maar juist als het gaat over die duurzaamheid... Uh, dat is volgens mij een heel belangrijk thema uh, voor de toekomst... Eigenlijk alle oud -premier, iedereen die premier is geweest die schrijft er nu wel een lobbybrief over. Ja, maar die zijn geen lid van GroenLinks. Om nu nee. echt te kiezen voor die duurzaamheid. Nee, maar het geeft wel iets aan over het sentiment in de samenleving. Maar niemand uh, dus denkt daar, daarbij dus aan, aan GroenLinks. En daar moeten jullie dan voor beginnen. Daar hebben we nog, okay. een hele grote, hebben we nog veel werk te doen. Jesse Klaver van GroenLinks hoorde u. En Lotte Ragut, politiek verslaggever RTL. En Jaap Janssen, de politiek redacteur van Paul en Witteman. En Ger Jochimsen, desselblok van de VPRO. En wij zijn aan het eind gekomen in Hilversum. Gaan ze door na half vijf met het Radio 1-journaal. Lucella. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij, uh, we spreken dan met de VVD-voorzitter van de Staten in Noord-Holland... over de aanklacht tegen Ton Hoijmaiers. De gedeputeerde die vervolgd wordt voor omkoping. En we gaan de beerput verder in... die het Amerikaans dopingagentschap heeft geopend in zaken het wielrennen. Eerst het nieuws van half vijf. En dat nieuws krijgt u van Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. Een man van 44 moet terechtstaan voor mishandeling van een inbreker in Amsterdam. Hij hield een klein jaar geleden samen met vier anderen de wacht bij een sportcentrum omdat daar al vaker was ingebroken. Toen dat weer gebeurde, betrapte de vijfde inbreker. En die ligt sinds het incident in coma. Turkije heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen... om te praten over het incident van gisteren met een Syrisch passagiersvliegtuig. Turkije liet het toestel dat uit Moskou kwam gedwongen landen in Ankara... omdat er een verdachte lading aan boord zou zijn. Rusland en Syrië zijn kwaad over de actie van de Turken. Een aantal partijen in de Tweede Kamer willen een brief van de informateurs over de deelakkoorden die de VVD en de PvdA al zouden hebben bereikt in de formatie. De SP vindt dat als de media over de informatie beschikken, de Kamer die informatie ook moet hebben. En de Chinese schrijver Mo Yan krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de literatuur. Hij werd in het Westen vooral bekend door het Rode Korenveld... dat ook is verfilmd, en de Wijnrepubliek. Deze boeken verschenen ook in het Nederlands. En tot zover het nieuws van dit moment. Adb Verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht. Een paar zaken vallen op. Op de A12 is een ongeluk gebeurd vanuit Den Haag. Dat is bij zeven huizen De rechterrijstrook is dicht. Er staat zes kilometer file.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 NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag. Lance Armstrong is naar eigen zeggen onaangedaan. Met dat woord twittert hij zich vooralsnog in afhoudend stilzwijgen. De wielerwereld raakt niet uitgesproken over de dopingzonder en wij ook niet. Meer nieuws uit de sportwereld. Homo's en voetbal. We zijn bij de start van een campagne door de voetbalbond... en bij een amateurclub die al een tijdje met succes optreedt tegen homofobie. Made in China, de nieuwe Nobelprijswinnaar voor de literatuur. Mo Yan is zijn naam. We horen van zijn uitgever en van zijn vertaler... over de man die als volgt reageerde op zijn prijs. Ik ben verrukt en ik ben bang. En veel aandacht ook voor het internationale incident... tussen Turkije en Rusland. De Russische luchtmacht dwong een Syrisch passagierstoestel... uit Moskou tot landen. Waarom en mag dat zomaar? Nou, dat allemaal in het Radio 1 Journaal. Tot half zeven vanavond. Turkije heeft de Russische ambassadeur ontboden. De Turken willen met de ambassadeur praten over de onderschepping dus van dat toestel. Gisteren gebeurde dat. Het passagiersvliegtuig was onderweg van Moskou naar Damaskus. En aan boord zaten ook 17 Russen. Moskouse correspondent Geert Groot-Koerkamp regeert. De Turken laten het er duidelijk niet bij zitten. De ambassadeur ontbieden. Is dat het begin van een mogelijke escalatie van dit incident? Nou, dat hangt er vanaf uh, of de duidelijkheid uh, komt of uh, ja, wat zich precies in, dat, uh, in die vracht heeft uh, bevonden. De Turken zeggen dat er uh, sprake is van uh, communicatieapparatuur uh, die voor militaire doeleinden zou kunnen, zou kunnen worden bereikt uh, gebruikt. Maar uh, de Russen ontkennen dat uh, alle wegen. Uh, het Russische ministerie van uh, Buitenlandse Zaken heeft uh, laten weten dat uh, Rusland uh, de Russische overheid niets te maken heeft, ten eerste met die vracht. Uh, en ten tweede dat. Uh, ja, dat het helemaal niet kan dat militaire uh, goederen met een burgertoestel met een passagiersvliegtuig zouden kunnen worden vervoerd. Dus uh, ja, dat, dat is het standpunt van de Russen. En als de als de Turken niet uh, met uh, duidelijke informatie bewijzen komen dat het inderdaad gaat om militaire vracht, uh, ja, dan, dan, dan is er van een crisis voor ons nog geen sprake. Ja, want de Turken die hadden zich ook uh, boos gemaakt over het feit, of, of Rusland had gezegd, deze onderschepping heeft mensenlevens in gevaar gebracht. Wat voor uitleg kunnen de Turken daar dan aan geven? Nou, de Russen hebben gezegd... Uh, de, de, de boosheid van de Russen is uh, gebaseerd op het feit... dat uh, volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken... Uh, de Turken inderdaad mensenlevens uh, in gevaar hebben gebracht. Die, die burgers onder wie 17 Russen... Uh, en ook kinderen die aan boord waren van dat toestel. Uh, ten tweede, zeg, uh, zegt Rusland... Uh, heeft Turkije uh, uh, niet-Russische uh, diplomaten toegelaten... Uh, tot die mensen, tot die passagiers op het vliegveld. Daarop zeggen de Turken... Ja, ja, hoor eens. Uh, wij wisten helemaal niet dat daar Russen aan boord waren. De gezagvoerder van het uh, toestel heeft geen lijst beschikbaar willen stellen met uh, de passagiers daarop. En pas net voor vertrek van het toestel vanuit Ankara weer naar uh, Damascus uh, wisten wij dat die Russen daar aan boord waren. Dus uh, de Russen hebben wat dat betreft geen punt volgens de Turken. Hoe is die relatie uh, tot voor kort tussen Rusland en, en Turkije? Hoe, hoe valt dit in hun relatie denk je? Uh, nou, op zich uh, hebben Rusland en Turkije geen slechte relatie. Je ziet de laatste jaren dat er duidelijk uh, sprake is van het aanhalen van de betrekkingen. Vooral de economische betrekkingen. Rusland ziet natuurlijk dat Turkije uh, een groeiende regionale macht is. Um, het gaat vooral om uh, ook de levering van gas. Uh, Rusland heeft een gaspijpleiding gebouwd. Uh, de South Stream die gas moet leveren via Turkije uh, aan Europa. En Rusland bouwt ook een kerncentrale uh, in Turkije. Dus dat zijn hele belangrijke economische punten. Um, Niettemin, uh, afgelopen uh, week, eergisteren, werd bekend... dat een voorgenomen bezoek van president Poetin aan Turkije... een ontmoeting met premier Erdogan niet doorgaat. En dat zou wel eens te maken kunnen hebben met de verschillende standpunten... Uh, die Rusland en Turkije erop nahouden in zaken de uh, crisis in Syrië. Geert Groot, Koelkamp, vanuit Moskou. Dank wel. Homoseksuelen moeten ook binnen het voetbal geaccepteerd worden. Dat vindt de KNVB, de Voetbalbond. En daarom heeft de KNVB vandaag een actieplan gepresenteerd. Dat plan moet ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk gebeurt. Trudy van Rijswijk praat hierover met de voorzitter Michael van Praag. Dit is een probleem van Nederland. Hè? Ook in de normale maatschappij uh, voelen de mensen zich uh, ongemakkelijk... als ze het homo over homoseksualiteit moeten praten. Maar een heleboel niet, hoor. Dat klopt, maar, in, uh, maar het is wel het geval. Uh, in de voetballerij in het bijzonder is dat het geval. Uh, hier en daar zie je nog wel eens wat macho gedrag in het voetbal. Um, min of meer, ja. Ko dat met nou, ik woord? zie het wel eens, ja. Is... ja min of meer nou, macho. Ja. Nou, dus om, om daar je boodschap kwijt te kunnen als homoseksueel... dat is heel erg moeilijk. Dus wij moeten die wereld van het, het, het je onveilig voelen... Er, er, er niet in vertrouwen met mensen over kunnen praten... dat moeten we zien te veranderen bij de clubs. Dat is één ding. Een ander ding is het publiek. horen. Dat vind ik wel opmerkelijk... dat u zegt, we gaan de regels uh, veranderen en wel snel. Ja. Zodat er een tuchtreglement komt. Ja. Uh, maar hoe zou dat dan moeten? En wat voor straf zou dat moeten zijn? Nou ja, we, we gaan het hetzelfde doen als met de discriminerende spreekhoren. Als het gaat om huiskleuren of afkomst. Hè, daar hebben wij bij de KVB ook jaren zijn we, hebben we dat pad bewandeld. Dus daar hebben we wel wat ervaring mee. En ik verwacht zelf dat uh, de reglementen voor... Uh, Kwetsende spreekkoren jegens uh, homoseksuelen. dat die uh, reglementen, zeg, de strafsancties. hetzelfde zullen zijn als die. Uh, voor uh, discriminerende spreekkoren. Want dat, in wezen zit het ook discriminatie. Dus dan kun je wedstrijdstaken staken, dat soort dingen? Dat zou er zomaar eens van kunnen komen, ja. Clubs variëren? Ja, dat is ook bij discriminerende spreekkoren ook nog niet gebeurd hoor. In het amateurvoetbal wel, maar in het betaald voetbal niet. Maar uh, ja, ook daarvoor denk ik dat uh, dat, dat op precies dezelfde manier zal kunnen gaan. En hoe lang gaat dat allemaal duren? Want de meeste dingen, zoals u zelf al aanhaalde ja. bij de KNVB, nemen enige tijd. Nou, maar ik zal u zeggen, toen wij eenmaal de uitslag van het uh, officiële onderzoek hadden op dit punt... hebben wij toch binnen drie maanden met alle actoren dit plan in elkaar gefietst. Dus dingen kunnen wel snel, maar een mentaliteitsomslag bij mensen bewerkstelligen in de maatschappij... want het, nogmaals, daar zit het punt... Wij zijn maar een afspiegeling van de maatschappij. Als het gaat om gedrag, ja, dat is nog een hele lange weg. Maar... Ja, je kunt gewoon afspreken: de terugcommissie moet dan en dan klaar zijn. Beroed? Ja, oh, dat bedoelt u? Ja, maar dat, dat zijn ze ook hoor. Die zijn echt binnen een maandje of zo zijn die klaar. Maar het gaat niet alleen om de terugcommissie. Het gaat erom dat we nu uh, alle, in alle overlegstructuren die we hebben en alle opleidingen die we hebben, dat we uh, homofobie uh, inbrengen. Nou, al die dingen zijn inmiddels al klaar. Dus uh, wij kunnen eigenlijk morgen van start als KNVB. Michael van Praag, de voorzitter. Hij had het over de amateurs en daarvoor gaan we naar Odysseus in Utrecht. Een van de weinige clubs in Nederland die al iets tegen homo homofobie doen. Verslaggever Menoré Meijer strapte het trainingsveld op om te kijken wat dan. een bal in het doel. Kom ook even bij Maarten. De mannen trainen en aan de rand van het voetbalveld staat al een kast. Een archiefkast met briefjes erop, roze, alles en kom uit de kast. Ja, dat heb ik goed gezien. Het is vandaag de nationale coming out day. En daar uh, nou willen wij uh, uh, de kans mee aangrijpen om het bij onze leden onder de aandacht te brengen. Hoeveel van deze, wat zijn het, een stuk of twaalf mannen zijn homo? Ja, de cijfers zouden zeggen dat daar nou, uh, vast en zeker eentje tussen kan lopen. Hij is bij ons niet bekend. Al Raum is voorzitter van Odysseus 91, voetbalclub in Utrecht, maar actief als het gaat om coming out. Waarom? Wij denken dat het heel belangrijk is om uh, ja, ga er bij staan, uh, het op deze manier onder de aandacht te brengen, Meester. dat het bespreekbaar moet zijn. Voor iedereen om openlijk over zijn geaardheid, uh, om daarvoor uit te kunnen komen. En niet alleen zijn geaardheid, wij willen dat ieder lid bij ons uh, de mogelijkheid hij, uh, heeft om uh, te doen en laten wat hij wil, te zijn wie hij wil zijn. Maar goed, dit is alles wat jullie doen binnen de vereniging. Wat doen jullie nog meer zeg maar, om ook buiten de vereniging uh, jullie boodschap uit te dragen? Um, wij doen uh, actief mee aan de anti homofobie -dag. Door die dag aankleding te geven, door alle teams met roze lintjes het veld te laten betreden, roze koeken uit te delen. Dus wij, wij hopen op die manier ook buiten onze vereniging aan te kaarten dat dit uh, de voetballerij uit moet en heel Nederland uit moet. Kiep, kiep, kiep! Ja, zo even! door. Even met vijf mensen een vierkantje doen. Naar de mannen komen de vrouwen op het trainingsveld. En hoeveel lesbiennes of zoals in de mannenkleedkamer, eh, zeggen potten spelen hierin? Er zitten redelijk wat potten in onze vereniging. Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er aardig wat. Het Ingrid de oude, is penningmeester, voetbalt zelf ook. Is dat zo anders bij het vrouwenvoetbal? Het is zeker veel meer geaccepteerd bij het Het kan gewoon. Eh, er wordt eigenlijk ook niet moeilijk over gedaan binnen het voetbal. Speelt terug. Je mag hetero zijn, biseksueel, homoseksueel. Het maakt allemaal niet uit. Maar je kijkt ook naar het mannenvoetbal. Je ziet daar de taboes ook? Hoe verklaar je dat dan? Ja, wat ik altijd alleen maar van het mannenvoetbal meekrijg is van het... oh jee, maar dan gaat hij naar mijn kont kijken. En dan gaat hij straks in mijn kont zitten knijpen. En ja, ik zou ook wel zien op zijn kont. Maar dat bedoel ik ook niet mee dat ik homo ben. Maar als er homo's in het voetbal zitten, denken ze straks ook dat ik homo ben. En ja, ik... Ik hoor dat eigenlijk nooit bij het vrouwenvoetbal. Waarom is het bij het mannenvoetbal wel gebeurd, weet ik niet. Dan wordt een actieplan gepresenteerd. Maar wat zou nou echt helpen? Wat echt zou helpen is, denk ik, als je de mensen die een voorbeeldrol hebben... zo ver kan krijgen om hierin actief mee te werken. Dus ja, ik zou willen zeggen, pleit er in de eredivisie voor met reclames. Maar ook met name spelers, om daar openlijk voor uit te komen. Je hebt gewoon een topvoetballer nodig die zegt, ik ben homo. Dat zou ideaal zijn. En dan nog een trainer erbij die homo is. Ze zullen nog genoeg zijn. Maar nou nog uit de kast. Nou uit de kast komen. Het begrip en de oproep van de voorzitter van voetbalclub Odysseus 91 in Utrecht. Zo, uh, meer over een opmerkelijke vondst in een lijstenmakerij in Leeuwarden. Bijna s'waan, bijna de ben je? Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het is een vrij normale avondspits. Een paar zaken die springen eruit. Op de A12 is een ongeluk gebeurd. Van Den Haag naar Utrecht. Dat is bij Zevenhuizen. De rechterrijstrook is dicht. Er staat 6 kilometer file. En bij Breda zijn problemen op de A27. Gorkum richting Breda. Voor Breda-Noord 4 kilometer. Na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. De oud-gedeputeerde Ton Hoijmaijers van Noord-Holland wordt beschuldigd van het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschriften en witwassen. Jarenlang kon hij ongestoord zijn gang gaan in de provincie, zo luidt de aanklacht. Hij zou onder meer steekpenningen van de Fortisbank hebben ontvangen. Kees Loggen is fractievoorzitter van de VVD, dat is de partij van Hoijmaijers in de staten van Noord-Holland. Goedemiddag. Goedemiddag. Schrikt u er nog van als u hoort wat er allemaal uh, hem ten laste is gelegd? Nou, daar schrik ik behoorlijk van. Ja, dat mag, u, dat mag u wel aannemen. Dat was meer dan u had gehoord? Nou ja, we hadden natuurlijk weinig gehoord. Het enige wat we gehoord hadden was wat er al voorheen in het, in het, in het, in het nieuws was gekomen, in de media. Maar ja, nu, nu is er natuurlijk een aanklacht geformuleerd. En dat, daar schrik je dan behoorlijk van, ja, dat, dat deze feiten ten laste gelegd worden. Ja, u bent sinds 2007 statenlid. Hè? Heeft u ooit uh, verdenkingen gehad of gedacht, hmm, hier klopt iets niet? Nee, dat, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat heb ik uh, niet gehad. Uh, we moeten ook eerlijk zeggen dat, dat uh, twee jaar in de politiek... Uh, een redelijk korte termijn is om iemand goed te leren kennen. Uh, maar uh, kijk, de heer Hoijmeijs heeft altijd het vertrouwen gehad van 55 statenleden. En uh, pas in 2009, uh, na zijn aftreden... Uh, ...is dat beeld veranderd. Uh, maar uh, ik, ik heb ook uh, in die tijd dat ik uh, in 2007 in de straten kwam... ...nooit het beeld gehad dat daar iets niet in de haak zou zijn. Want achteraf kan je denk ik wel stellen... dat hij te veel vrijheid heeft gekregen als gedeputeerde. Hij moet natuurlijk veroordeeld worden. Tot nu toe is hij verdachte. Maar als er ook maar iets van waar is... dan had hij wel ontzettend veel vrijheid met aanbestedingen... om een beetje te doen wat hij wilde. Ja, ik krijg het wel aan om te benadrukken... dat iedere Nederlander in dit land pas schuldig is... als de rechter dat tot oordeel is gekomen. Dus tot die tijd ben je onschuldig. En nogmaals... dat Euh, zullen we tijdens het proces leren. Als u praat over de vrijheid, ja, dat, dat mag je achteraf wel stellen. Euh, dat daar een mate van vrijheid als het waar is, natuurlijk. Dan, dan gold daar een zekere mate van vrijheid, die, euh, waar je achteraf kan vragen. En daar hebben we ook natuurlijk onderzoek naar laten doen door de commissie Schip, hoe die bestuurscultuur exact in elkaar zat in het Holland. En is er op dat gebied al iets aan het veranderen bij u? Nou ja, als ik kijk wat er na 2009 is gebeurd. Uh, ten eerste de VVD-fractie heeft natuurlijk zelf uh, uh, ook al een, een, een, een drastische verandering doorgemaakt. Wij hebben toen de twee gedeputeerden vervangen en we hebben toen de fractievoorzitter vervangen. Uh, uh, dus er is een nieuw team van gedeputeerden gekomen... Uh, andere partijen hebben uh, uh, in deze verkiezingen, na deze verkiezingen ook een nieuwe uh, gedeputeerde afgevaardigd. En ik moet zeggen dat daar wel een heel goed collegiaal team zit, waarvan ik het zelf het idee heb, omdat iedereen natuurlijk een zekere allergie hiervoor heeft ontwikkeld, dat als dat niet goed zou gaan, uh, dat men direct aan de bel trekt. We hebben destijds ook in de profielschets voor een nieuwe commissaris van de koningin, met name over, uh, daar waar het gaat om integriteit, uh, uh, heel veel belang aan gehecht. Uh, ja, maar dan heeft u het over, over het vertrouwen dat je in een persoon hebt. Ja. Maar is, is ook de controle aangepast? De, de mechanismes om een gedeputeerde te controleren? Nou ja, kijk, alle, uh, wat, wat er gebeurd is, is dat alles openbaar gemaakt is. Hè? Dus alle declaraties, die, die, die kunt u op internet terugvinden. Dus er zijn maatregelen genomen van hoe het declaratiegedrag van mensen, mensen is. Hè? Met name de uh, gedeputeerden, maar recentelijk heeft, uh, hebben we ook besloten... dat het ook voor uh, straatleden gaat gelden. Dus er is een hele grote mate van, uh, van transparantie gekomen... over hoe, hoe mensen declareren, mm. hoe mensen omgaan. Uh, uh, dus wat dat betreft denk ik wel dat daar uh, gevolg aangetrokken is. is. Is meneer Hoijmeijers eigenlijk nog steeds lid van uw partij, van de VVD? Dat weet ik niet. Ik, ik ga niet over het ledenbestand, dus daar kan ik ook geen antwoord op mag geven. Mag hij wat u betreft nog steeds lid zijn? Nou ja, dat is natuurlijk een, een, een, een, een gewetensvraag. Want u vraagt mij iemand waarvan er nog bewezen moet worden... ...of hij daadwerkelijk zich hier aan schuldig heeft gemaakt... ...nu al op basis van het bericht in de media te gaan veroordelen. En dat, dat, daar doe ik niet aan mee. Dat, dat... Nee, ik vraag niet of u hem wilt veroordelen, maar of hij nog lid van de partij mag zijn. Nou ja, dan, dan, dan zou ik hem dus ook voordelen als hij lid van de partij mag zijn. Uh, hè, dus daar doe ik geen, ook geen uitspraak over. Dat is aan het, aan het hoofdverstuur om daar een oortel over te vellen. En ik denk dat die dat ook zullen doen op basis van uh, de uitkomst van deze rechtszaak. Maar goed is het niet hè, voor uw partij? Goed is het niet hè, voor uw partij. Nee, maar dat is het uh, überhaupt niet voor, de, voor, voor het hele aanzien van de politiek. Even ongeacht welke kleur dat is. Is het natuurlijk niet vrij dat openbaar bestuurders in, in staat van deze beschuldigingen gesteld worden. Even los of ze uh, bewezen worden of niet. Dit is gewoon heel slecht voor het aanzien van de politiek, voor het openbaar bestuur. En mensen die in het publieke domein werkzaam zijn. Uh, dit, dit schaadt het aanzien van de politiek. Wij wachten de rechtszaak af, meneer Logge. Dank in ieder geval dat u uh, wilde reageren op de aanklacht. Fractievoorzitter van de VVD in Noord-Holland. Bijna tien voor vijf. Tijd voor het weer. Bij de Berg. Goeiedag. Een schitterende dag, een Struipblauwe ja. hemel. Krachtig zonnetje zelfs. Ja. Dus mijn vraag aan jou, waar zijn die wolken? Ja, die, die zitten er wel. Er trekken af en toe wat wolkenvelden over het zuiden van het land. Maar heel vervelend was het uh, nog niet. Maar, nou ja, je hoort het al. Er gaat wel wat veranderingen o. aan zitten te komen. Want de wolken zijn aan, aantocht? Ja, ja, vanuit het uh, zuidwesten worden de wolken langzamerhand ook steeds dikker. En ja, er zit ook een regengebied op. En dat gaat de komende uren richting het noordoosten schuiven. Ik denk wel dat het in Groningen nog heel lang droog blijft. Waarschijnlijk ook het grootste deel van de nacht nog. En daar kan het vannacht ook flink afkoelen. Nog tot een graad of zes. Maar Zeeland dus, waar het al eerder bewolkt is, wordt het een graad of elf vannacht. En gaat het dan morgen de hele dag regenen? Nou, ik denk niet dat morgen zo'n hele ellendige dag wat dat betreft wordt. Ik denk wel dat het toch wel uh, flink bewolkt is. Maar dat regengebied trekt langzaam aan het weg. Zijn er wat opklaringen en daar kunnen dan wel een aantal buien nog in zitten. Dus helemaal droog is het uiteindelijk dan weer niet. Willemijn Hobeer, dankjewel. You. you know, some people just don't realize that, you know, when it's, when it's real, you know, it don't go bad. It just, it just gets better. He trying to tell. Show. It gets better. We gaan naar Leeuwarden. Daar is in een oude lijstenmakerij een onderduikplek gevonden. Bij toeval. De plek dateert van de Tweede Wereldoorlog. De eigenaar van het pand in Leeuwarden overleed begin dit jaar. En bij het opruimen van alle spullen staat er zijn vrouw ineens op een geheime bergplek. En zijn vrouw, dat is Kobi van der Haring. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Waar vond u die bergplek? Uh, achter de winkel. Achter de winkel? Ja. Maar die was, die was dus verborgen achter een hoop spullen? Ja, onder de trap. Er is een, uh, een kelder en uh, die zit onder de trap. En als je door de kelder gaat, dan, kom je dus, uh, dan kan je dus in die schuilplaats komen. Maar hoe was die schuilplaats dan zo goed verborgen? Uh, er stonden altijd lijsten voor, staaflijsten en glas... En dat was u eerder dit jaar aan het opruimen. En toen zag u plotseling een deurtje? Of ik, wat, wat, wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik, ik zag een sleutelgat. Ah. En uh, ik maakte dat open. Ik denk, er wat aan het behangen. Ik denk, van, wat is dit? En ik zie een kast. En daar staan dan allemaal van die kleine metaallijstjes in. Toen... Maar er is meer ruimte daarachter. Dus ik kijk daarnaast. En dat waren twee deuren. dat rammelde wat. Dus ik deed die, uh, maakte dat open. En... Dat was een soort bedstee. Dat klinkt spannend. Nou, was het ook. Wat trof u aan? Een, uh, er hing een jas aan de deur. Aan de binnenkant. Je kon dus aan de binnenkant, kon je de, uh, aan de buitenkant kon je de deur niet openmaken. Alleen aan de binnenkant zat een kruk. Een jas? En wat vond u er nog meer? Er hing daar een jas, ja, een vieze jas. Ik, uh, een winterjas was het. En die heb ik dus... Uh, Speetgepakt en weggegooid. <laughs> In uw opruimwoede. Ja. Nog niet meteen wetend dat het om een nee, onderduikplek ging? Nee. Het Wat? was uh, een vrij uh, diepe ruimte. En er lag een kussen, een gebeduurd kussen. En daar kon je dus een, de afdruk van een hoofd zien. Echt het was een kaaltje. Wauw. zijn meer, uh, meer spullen. Wat dacht u? Niet, uh, niet wetende dat het uh, voor, nou, voor onderduikers was. Wanneer komen we erachter? Uh, drie, weken ja, drie weken geleden ja, drie weken geleden. En hoe wist u dan dat het inderdaad een onderduikplek moet zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog? Uh, nou, ik hoorde van vroeger dus uh, in even kijken hoor, 1980 ongeveer. Uh, mijn man die vertelde wel eens dat uh, in de oorlog moest hij jou dan stilwezen om uh, uh, als je wat, wat hoorde, gestommel, dan moest hij uh, stilwezen en niks zeggen. En dat brengen dus altijd onderduikers te zijn. Die komen dan een schouwplaats zoeken. Maar daar hebben zijn ouders dan na de oorlog nooit over verteld? Uh, nee. Wat apart. Nee, dat werd stilgehouden. Het is ook niet bekend bij het verzetsmuseum. Maar dat werd, het was een jodenbuurt. En dat werd dus onder elkaar, denk ik, geregeld. Ik weet het niet. Wat gaat er nu gebeuren met deze onderduikplek? <laughs> ik denk dat het opgeruimd wordt. Ik weet het niet. <laughs> Voor u blijft het troep, 60, 70 jaar later. Wat zegt u? Voor u blijft het toch een beetje, beetje troep. Uh, ja, het is, een, het is een oud pand. En uh, je vindt wel meer, uh, meer dingen daar. Ja. Maar niet, niet zoals dit. Dus maar... Het vermoeden is gewoon dat daar vroeger, of in de oorlog dan wel mensen hebben gelegen. Toch een uh, spannende vondst, uh, mevrouw Van der Haring. Dank u voor uw verhaal. We hebben gebeld met het Friets uh, Verzetsmuseum. Die gaat toch even proberen te achterhalen... wie er in dat hok heeft ondergedoken gezeten in de oorlog. Want het blijft ah. natuurlijk een historisch verhaal. Dank u voor uw verhaal. Oké. Okay. Daar. Dag. We gaan naar het uh, nieuws van vijf uur. Daarna aandacht voor, uh, ik zei het al eerder, de beerput. Die is opengegaan in de zaak Lance Armstrong en nog andere, vele anderen. Tot zo. Vanavond BNN Today. Ja, gooi een kwartje in en sorry roept wel wat. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik zat met vrienden in het café, hoorde op de radio of op televisie. dat er een, uh, feestje, een leuk feestje gaande was in Haren. En uh, op zijn grunning zeiden ze van oh, de Orde gewoon weer. Luister en kijk mee op Radio 1.nl. Laat naaien dat woord wordt bij Scrabble op woordfeuken, maar niet op sportvelden. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.